Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De marechaussee mag reizigers niet meer controleren op basis van hun huidskleur. Dat gebeurt nu nog wel. Mensen van de douane pikken er vaker reizigers uit met een donkere huidskleur. Maar dat etnisch profileren mag dus niet meer, zegt de rechter. Het maken van onderscheid op basis van ras zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging is een bijzonder ernstige vorm van discriminatie zoals door het Mensenrechtenhof bij herhaling is benadrukt. De zaak was zonder meer aangespannen door Amnesty International en zij noemen dit een historische uitspraak. Heb je vanmiddag een afspraak in het UMC in Maastricht? Die gaat gewoon door. Vanochtend kon het allemaal niet doordat het ziekenhuis last had van een computerstoring. Alleen spoedgevallen werden behandeld. Die storing is nu opgelost en alle afspraken Vanaf nu gaan we weer door. Veel Twittergebruikers zien ineens wel heel veel tweetjes van Elon Musk voorbij komen. Ook als ze hem niet eens volgen. Het blijkt een aanpassing te zijn in het systeem. Musk ontsloeg vorige week een van zijn beste ontwikkelaars. De nieuwe Twitter-eigenaar was namelijk ontevreden over hoe vaak zijn eigen tweets werden getoond. Volgens hem maar zo'n 5%. Bewijs daarvoor had hij niet. En Groningen is na vandaag weer een stukje schoner. Vuilnisophalers staakten de afgelopen vier dagen in die gemeente. Afval vulde de straten, containers puilden uit. Maar nu de staking erop zit, moet er gewoon weer gewerkt worden. En dat brengt ook weer de alledaagse ergernissen met zich mee. Merkt ook vuilnisman Kina. De munt maakt zoveel rotzooi. Ja, kijk nergens aan hoor. Ik ben zelf ook niet altijd even netjes geweest. Maar ja, als je hier werkt dan leer je dat wel. Uh, en dan zie je dat wel heel goed. Maar uh, ik denk dat wij om 12 uur al wel weer kunnen zeggen dat het wel aardig leefbaar is hier. Ja, en dan gaat er gewoon weer niks boven Groningen. Het weer, lekker zonnig je of 12. Morgen ook zo. Laten we vanuit het westen wat meer wolken. En opnieuw zo'n 12 graden. Zie verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk staat er file op de N242 vanuit middenmeer naar Alkmaar bij de Leegwaterbrug. 4 kilometer met 20 minuten vertraging.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 down for days, for the poor no time to be thinking, they're too busy finding ways. met vakantie En een land dat is ideaal voor mij Je pak je koffer en je stapt dan in het vliegtuig En je vliegt richting Middellandse Zee Want daar ligt een heerlijk zonneglad in Spanje Je neemt alleen je handdoek en je zwemboek mee Olé, olé, olé, olé In Spanje, in Spanje, in Spanje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 de hele hut die zingt het liedje met ons mee Olé, olé, olé, olé In Spanje, in Spanje, in Spanje In Spanje schijnt altijd de zon In Spanje, in Spanje, in Spanje Je ligt de hele dag op je balkon Of in je zwemboek aan het strand Tot je lekker brein verbrandt maar je witte kleur verdwijnt de zon dat altijd schijnt. In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje aan de Middellandse Zee. Zie, FM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Koninklijke Marauderse Zee mag mensen niet langer controleren op basis van hun huidskleur. Dat oordeelt het gerechtshof. De Marische Zee controleert onder meer op vliegvelden en in treinen of mensen legaal in Nederland zijn. Nederland is niet in een recessie terechtgekomen. De economie groeide vorig kwartaal met 0,6 ten opzichte van het kwartaal ervoor. En dat is boven verwachting, want er werd gerekend op een kleine krimp. De Europese Commissie wil dat nieuwe vrachtwagens en bussen veel minder CO2 gaan uitstoten. In 2040 moeten vrachtwagens en touringcars 90% minder uitstoten. Nieuwe stadsbussen moeten al vanaf 2030 helemaal emissieloos zijn. Het weer, veel zon vandaag en er staat weinig wind. Vanmiddag wordt het maximaal 13 graden. Me, but you know the plans I'm making stay over. Be back with you real soon And I feel like I'm coming down but baby, why you gotta be so complicated? I've been trying not to lose my patience But you keep on me intoxicated Why'd you only call me after midnight? It's not right You only call me when you're high